Welkom in alweer een nieuwe aflevering in onze serie Eindtijd en Provencie. de Vorige aflevering hebben we het vooral gehad over ballingschappen. Hoe het volk Israël in ballingschap ging. Uh, en in deze aflevering zullen we het vooral hebben over een stukje actualiteit. Over Israël op de huidige plaats, het land, uh, de Palestijnse staat enzovoorts enzovoorts. We kunnen daar van alles bij bedenken. Jan, opnieuw welkom, ook jij. En, uh, ja, ik ben uh, benieuwd hoe, uh, hoe jij denkt over de strijd die rondom het land Israël gaande is, rondom Jeruzalem. Uh, Palestijnen die zeggen dat Jeruzalem de hoofdstad moet worden. die zeggen van nee, Jeruzalem blijft onze hoofdstad. Uh, hoe moeten we dat allemaal duiden? Ja, er is natuurlijk een politieke duiding en er is een bijbelse duiding. Ja, ik ga voor de bijbelse duiding. Oké, okay, daar gaan we het over hebben. Ik wil eerst ook kort iets vertellen over de verwoesting van het land. Want okay. het gaat over de profetieën, dat vind ik nogal belangrijk. Ja, absoluut. En de Bijbel die heeft op vele plaatsen, in Leviticus, in Jezaja, Jeremia, Micha, al de profeten die hebben duidelijk gezegd dat het land volkomen verwoest zal zijn. En dat heeft... Dat is nog niet eerder gebeurd? Dat is nooit eerder gebeurd, ja, in de Babylonische ballingschap een beetje. Ja. Maar na het jaar 135, nadat uh, de Romeinen en de Perzen uit het land verdwenen waren. Ja, is daar het land we het vorige keer over gehad. En, ja, en daarna zijn de Arabieren de baas geworden. Ja. Uh, toen Mohammed aan de macht kwam mm -hmm. in het jaar 622 zo'n beetje. En toen is het land volkomen verwoest. Ja. En dat staat op, op tientallen plaatsen staat dat in de Bijbel. Of... En dat is pas de eerste keer in de hele geschiedenis van Israël dat het volkomen verwoest ja, was. Ja, het volkomen verwoest. Ik heb hier meegenomen een verschrikkelijk oud boek. En dat boek dat heet... De stipte en letterlijke vervulling van Bijbelse profetieën. Dat boek is meer dan 200 jaar oud. Zo. Dat is meer dan 200. Een, Nederlands, een Nederlands boek. Ja, het, is het eerste, uh, eerste uitgave was Engels. Okay. In het omstreeks 1800 is dat verschenen de eerste uitgave. Ja, ja. Dat hebben ze in het Nederlands vertaald. Dat is de tweede druk van 1853. Ja, ja. En dat boek dat gaat over reizigers... die in het toenmalige Palestina hebben rondgezworven. Mm -hmm. En die stonden verbijsterd van hoe het land verwoest was. Het gaat over Babylon, het gaat over Israël, het gaat over de Arabieren... ...het gaat over Jeruzalem. Ja, ja, en er waren in de tijd ontdekkingsreizigers en die reisden in Palestina rond. Mm -hmm. En die beschrijven de verwoesting van Palestina is zo ontzettend... ...en de armoede van het land zo merkwaardig... ...dat zonder aan de profetieën zelf te denken... ...de ongelovigen in hun blinde ijver eens geprobeerd hebben daaruit een bewijs tegen de waarheid van het christendom af te leiden. Want, zeiden zij, zo'n zo talrijke bevolking kan nooit in zo'n slecht land geleefd hebben. Oh ja. wachten ze. En als je dat verder bekijkt, zien we hier... Uh, in het beschrijven van zijn reis door Galilea, merkt dokter Clark aan... dat de grond bedekt was met zulk een verscheidenheid van distels... dat een volledige verzameling derzelve een belangrijke vermeerdering van de kruidkunde zou zijn. Zes nieuwe soorten van die plant, die zozeer het kenmerk van woestheid is, werden door hemzelf in een kleine verzameling ontdekt. Zo. Ja, nou, ze stond vol met distels. Het hele land stond vol met distels en dorens. Toen ik daar ja. in 1967 of 68 in reisde, had bij een kibbutz hadden ze een stukje land opengelaten, hoe het was toen zij er kwamen. Ah, ja. Ah, ja. Ja, en Ter herinnering, ja. het was volkomen woest. Zo. Het lag bezaaid met puinhopen. Het was alsof God er een zak over uitgestort had. En uh, welke periode zijn we dan aanbeland? Dan zijn we nu omstreeks 1900. 1900? Ja, en omstreeks 1900, toen kwamen zo langzamerhand kwamen de Joden weer terug. Ja. En dat was de Zionistische beweging, om zich 1890 dat begonnen. Maar, maar hoe lang heeft dat land in puin gelegen dan? Dat land heeft in puin gelegen toch zeker zo'n 1700, 1800 jaar. Zo lang? Ja. Ook terwijl andere volken erin leefden? Ja. Want die leefden er Het land er wel is in. bezet geweest door, uh, door de, de Romeinen, door de Perzen, uh, door de kruisvaders, door de Arabieren, uh, door Egyptische stammen, door de Turken, door Engeland. Het land is door zeven, acht volken bezet geweest. Maar die hebben dus tussen de distels en de doorns geleefd? Uh, nee, want er leefde niemand. Er leefde niemand. Of hoe, bijna niemand. Dus... Hoe kun je bezetten als er niemand leeft? Nou ja, het was hun land gewoon. Hm. Uh, zij hadden dat uh, veroverd en, en er kwam niemand om dat te koloniseren. Ah, ja. Dus er alleen maar wat Bedouinen stammen. En hier en daar kleine puk, Pukjes Joden in Jeruzalem, in Safat. Ja, ja. En nog wat plaatsen een kleine stukjes Joden. Nou, pas... Omstreeks 1890, 1895 kwamen de eerste Joden weer terug. Zionistische beweging. Ja. En die hadden een enorme liefde voor het land. Die zijn met een enorme ijver zijn ze het land weer hersteld. herstellen. Het waren geen gelovige Joden. Het waren seculiere, meest socialistische Zionisten waren dat. En die gingen het land herstellen. En dat is op een hele bijzondere manier is dat, uh, gedaan. Dat staat allemaal in de Bijbel, het herstel van het land... Dan wil ik toch wel graag een paar profetieën van lezen. Ja, dat is interessant. We beginnen maar eens bij Jesaja 41. En dan zegt de Heer, in vers 18. Ik zal op de kale heuvels rivieren ontspringen en bronnen in het midden van de valleien. Is gebeurd overal zonder bronnen. Ik zal de woestijn tot een waterplas maken en het dorre land tot waterbronnen. Zijn ze nu mee bezig in de Negev? Ja. Daar hebben ze enorme ondergrondse waterplassen mm -hmm. ontdekt. Die pompen ze op. En zijn ze grote visvijvers aan te leggen. Het water is te, te brak om te drinken, maar goed voor visvijvers. Okay. Als dat doorgaat, kunnen ze het hele Midden-Oosten van proteïne voorzien. Zo. De Negev die wordt weer vruchtbaar. Ja. Even een paar bladzijden verder inzaaien. Hoofdstuk 55. Erg interessant. Vers 13. Voor een doornstruik zal een cypress opzitten. Tja. Die doorns veranderen in bomen. Voor een distel zal het een mid opschieten. En zal de Here zijn tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet zal worden uitgeroeid. Doren's en distels, waar komen die het eerst in de Bijbel voor? Eke? Poeh, vraag je me wat? Adam en Eva. Okay. De grond zal u doren's en distels voortbrengen, zegt ja, God als vloek. Ja. Ja. Dus die doren's ja, en distels God. zijn duidelijk een teken van vloek. Ja. Bomen zijn een teken van zegen. En leven. Dus God heeft ja. de vloek... Over het land, omgezet in zegen over het land. Ja. En leven in het land, zoals je zegt. Het is... mm -hmm. zal de Heerde zijn tot een teken dat niet zal worden uitgeroeid. Ja. Dus het zal gewoon blijven. En uh, zo heb ik in, in, in dit boekje uh, met Israël op weg naar de eindtijd... daar heb ik minstens zestig van die provincieën over het herstel van het volk en het land aangehaald. Het ja. is dus buiten gewoon hoe letterlijk de Bijbel vervuld wordt. Oh, laten we nog gauw even naar Amos lopen. Het ziet me net binnen. Amos, de grote profeten, krijgen we Hosea, krijgen we Joel, dan krijgen we Amos, het laatste hoofdstuk. En dan zegt hij heer dit, ik zal een, vers 14, ik zal een keer brengen in het lot van mijn volk Israël. Mm -hmm. Dat is de ballingschap, ja. ze komen terug. Verwoeste steden zullen zij herbouwen. Maar al die oude bijbelse steden, als je in Israël reist, kom je weer tegen. Ja. En bewonen, dat gebeurt ook. Wijngaarden zullen zij planten en de wijn ervan drinken. Gebeurt. kunt Israël wijn kopen. Lekker. Ja, je ziet dat overal weer. Boomgaarden zullen zij aanleggen en de vruchten van eten. Dan zal ik hem planten in hun grond en ze zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die ik hun heb gegeven, zegt de Heer uw God. Met andere woorden al dat pogen van de Arabische landen en van de Palestijnen om Israël eruit te gooien. Dat zal niet lukken. Dat zal niet lukken. Natuurlijk ja, niet. Uh, de discussie nu is natuurlijk van, ja, van wie is dat land dan eigenlijk? Ja. Uh, iedereen doet een claim, heeft een claim op dat land. Uh, ja. Maar van wie is het land? Uh, heel simpel antwoord, van God. Oké. Okay. Een uh, dooddoende. Dat, dat, dat zullen wij aanvaarden, maar veel mensen die niks met God hebben, ja. zullen zeggen van, uh, hoe bedoel je? De aarde en haar volheid, om eens een ouderwetse psalm te citeren, is desheren. Ja. De hele aarde is van God. Ja. Maar dit kleine stukje grond heeft een specifiek... Aan Israël toebedeeld. Dat heeft hij aan Abraham beloofd. Maar dat roepen de Palestijnen toch ook? Van wij woonden daar eerst en uh, ze hebben ons eruit geknikkerd. En, uh... oh, dan gaan we in de geschiedenis. Dan kom je bij dit boek. Ja. Want dan hebben we hebben weer hele geschiedenis, de politieke geschiedenis uh, en mm -hmm. gewoon de historie heb ik van de terugkeer van het Joodse volk beschreven. Ja. En er was laatst iemand die komt naar me toe en die zegt: Joh, nou begrijp ik de leugens van de media pas. Want. Wat zijn die Palestijnen? Die, dat is eigenlijk geen, zijn ze gewoon Arabieren. Palestijnen, en, het volk waar, wat nu in Israël woont, het Palestijnse volk, dat zijn Arabieren? Zeg dat ik. zijn Arabieren. Waar die komen die oorspronkelijk vandaan dan? Veel van hun voorouders die zijn Israël binnengekomen in de jaren 1910, 19, 1920. Ja. Toen Israël weer begon op te bloeien, toen hoorden die arme Palestijnen in de andere Arabische landen omringende, dat daar is welvaart. Nou, en okay, komen want de Doorns en Dissels die, uh, werden, uh, werden langzaam weg. weg, omdat het ja. land bebouwd werd, ja, uh, Israëlieten kwamen terug, er uh, kwam zegen op hun leven daar, ja, ja. en doordat uh, het, het weer ontwikkeld werd, kwamen ook daarmee uh, Arabieren uit de omgeving ja. het land binnen. En aanvankelijk ging dat goed, maar al heel gauw, vanuit religieuze motieven, van de Mufti van Jeruzalem, dat is een of andere Arabische uh, geestelijke, werden er ook uh, allerlei relletjes en opstanden, 1926, 1929, waren er ook al relletjes en opstanden. En uh, moordpartijen tegen de joden. Joden uit Hebron zijn voor een groot gedeelte uitgemoord toen. Maar uh, uh, critici zullen misschien zeggen, ja, wat was de eerste, het kip of het ei? Was... Uh, waren het de Palestijnen die begonnen of waren het de Joden die begonnen? Hoe stond het Joodse volk en hoe staat het Joodse volk tegenover is er, uh, Arabische mensen die in hun land wonen? Nou, dat kun je makkelijk afschilderen tegen de Arabische mensen die al in Israël wonen. Mm -hmm. Dat zeggen De Israëlische Arabieren ze zijn ja. er anderhalf miljoen en die hebben daar volledige rechten. Die he, ze hebben een zetel in de knesset en de Joden mogen niet eens in Saudi-Arabië komen. De Joden die, niet in Jordanië. Die hebben, een, die hebben stemrecht, hebben een zetel in de Knesset, kunnen zich daar vrij rondbewegen. De Arabieren hebben volledige rechten. En daarom is het voor een gezond denkend mens is het onbegrijpelijk waarom de Palestijnen zeggen: alle Joden moeten uit Gaza. Dat doet me denken aan de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Europa moet jodenruin worden zonder Joden. En alle Joden moeten uit, uit de Westbank. Maar nou, dat zeggen ze toch omdat zij vinden dat dat stukje land van hun is. Dat is toch de constante heen en weer gespeel van, van wie is dit land? Die nou, vraag. bijbels gezien is het land van God. Ja. En God heeft dat toegekend aan Israël. De, kijk, in geschiedkundig is dat natuurlijk ook wel interessant. Want in 1918 had Engeland was de baas over dat stuk Palestina, inclusief Jordanië. En toen heeft Engeland officieel dat land aan Israël toegekend. In welk jaar? 1918. 1918. Dat was de Balfour Declaration. Dat was toen ja. de minister van Buitenlandse Zaken van Engeland. En uh, een paar jaar daarna heeft Engeland Israël verraden. En toen hebben ze het grootste gedeelte hebben ze aan Jordanië gegeven. Dat was het Transjordanië. Dat was de overkant van Jordanië. En dat is het koninkrijk Jordanië. De grootvader, denk ik, van deze koning Abdullah, die werd toen koning en de opvolger daarvan was koning Hussein. Mm -hmm. En daar mochten de Joden niet komen. In 1947 heeft de Verenigde Naties een verdelingsplan opgesteld. Nee. Nog een stuk gaat naar de zogenaamde Palestijnen, maar toen waren er nog geen Palestijnen. Op dat moment nog niet? Nee, dat to was niet. Allee. Toen noemden ze zich nog. Weet je wie de Palestijnen maar... waren voor 1947? Ja. De Joden. De Joden noemden zich Palestijnen, ze hadden het Palestijns Philharmonisch Orkest. Ja, het, land, het land heet ook Palestina? Of niet? Het land is in, 19, nee, in, uh, in het jaar 135 door de Romeinen uit pure vijandigheid tegen de Joden Palestina genoemd. Okay. De Romeinen waren de Joden zo zat, En al die opstanden, dat ze zeiden geen Jood mag er meer wonen, alles eruit, we noemen het Palestina. En Jeruzalem gaven ze ook een naam, wat Capitolina, weet ik veel wat, een of andere... Ja. Elia. Oh, okay. ja. Ja. Dus dat is gewoon een, een Joods vijandige naam. Ja. Maar de Israëlieten, de Joden die in de eerste helft van de vorige eeuw naar Palestina kwamen, noemden zich Palestijnen. Ze gingen op Alia naar Palestina. Ze hadden de Palestijnse vakbeweging. Ze hadden Palestijnse instituten. Oh. Maar pas toen Israël de baas werd, dachten die Arabieren, Hé, dat is leuk, wij gaan ons Palestijnen noemen. Dus toen werd het uh, stuifeltje verwisselen? Toen werd het stuifeltje, precies. Toen werd het stuifeltje verwisselen. En die Palestijnen die... Maar... Maar toen... waren dat dan de Arabieren die daar woonden? Dat waren de Arabieren die daar woonden, ja. ja. Dus dat, dat waren de Palestijnen van nu? Ja. Nou, maar wat gebeurde in 1948? Werd de staat Israël gevestigd. Ja. En de Verenigde Naties had besloten... Er moet nog een stukje van dit Israël, de Westbank zullen we zeggen... Dat moet naar de Arabieren. En een klein stukje blijft voor Israël over. Israël ging akkoord. Ja. Maar de Arabische landen, die zeiden nee. Die zijn toen een vernietigingsoorlog tegen de Joden begonnen. Vijf Arabische landen hebben een gruwelijke oorlog tegen de Joden, euh, tegen Israël ontketend. De Joden noemen dat de Onafhankelijkheidsoorlog. Ja. Israël is bijna onder de voet gegaan. was dat in de jaren zestig? Dat was in 1948. 1948, gelijk al. Ja. ja, 1948. Nou, toen heeft Israël als door een wonder van God gewonnen. Mm -hmm. In Jozef hadden ze oorlog met inwoners. Ja. In de tijd van Jozua, en nu in deze tijd hebben ze ook oorlog. Ja, had Jozua had... Maar wat gebeurde? Had... Toen heeft Jordanië heeft die Westbank, dat stuk waar die Palestijnen nu zitten, ja. geannexeerd. En Egypte heeft Gaza toen geannexeerd. heb je ingepikt. En al die jaren dat Jordanië en Egypte de baas waren, hebben de Palestijnen nooit om een Palestijnse staat gevraagd. En dat speelt welke periode tot welke dat periode? Dat speelt van 1948 tot 1967. Dus in die periode ja. was uh, de Westbank en Gaza onder uh, Jordaanse Jordaans en Egyptische heerschappij. Ja. En op dat moment was er nooit een vraag voor een Palestijnse nee. staat. Nee. Hoe is die vraag voor een Palestijnse staat dan? Ja. Overkomen? In 1964 is de Palestijnse bevrijdingsorganisatie opgericht, de PLO, ja. 1964. Maar die gingen niet naar koning Hussein van Jordanië om een staat te vragen. En ook niet naar Egypte om een staat te vragen. Ben je gek. Die gingen binnen Israël terreuracties ondernemen om heel Israël onder de voet te lopen. Om daar een Palestijnse staat te beginnen. Toen werd de situatie in 1967 voor Israël zo spannend. Al die Arabische landen die gingen met die Palestijnen mee en die wilden Israël veroveren. Wat gebeurde toen? Toen is de Zesdaagse oorlog ontstaan. In twee dagen... Heeft Israël vijf volledige Arabische legers verslagen? Er is geen oorlog geweest in de geschiedenis, en ook niet in de bijbelse geschiedenis, misschien eentje. Mm -hmm. Nee, van Jozua misschien, toen God stenen gooide, meteorieten gooide uh, op de Canaanieten. Ja. Maar er is geen oorlog geweest waarin zo'n machtige overwinning van Israël plaatsgevonden is. Maar toen is de Westbank door Israël veroverd, en toen is Gaza door Israël veroverd, en Jeruzalem. Ja. Toen is God doorgegaan met zijn plan. Want God heeft aan Abraham beloofd, het ganse land Kanaan staat in Genesis 17, vers 8. Aan u en uw nageslacht geef ik het ganse land Kanaan. Dat was beloofd aan Abraham. Ja. Ja. En de Arabieren die hebben natuurlijk al uh, 22, 23 staten. En die hebben 250 keer zoveel land als... Uh, ja, die, zou, Als Israël. die vraag wordt natuurlijk heel vaak gesteld. Je zou logischerwijs verwachten dat daar waar veel land is, dan kan. Ze, ze zich daar zouden kunnen vestigen? Dan zouden ze zich ook in het Arabische land kunnen vestigen. Maar het probleem is, en dat is een heel tragisch probleem, die Palestijnen, de terroristen, zijn zo ontzettend ontaard... in haat tegen Israël en haat tegen iedereen en alles. Want ze schieten elkaar ook af momenteel. Ja. Dat zie je in Gaza gebeuren. Wat niemand ze wil hebben, ze willen dat probleem van dat terrorisme opsluiten binnen de Westbank en uh, binnen Gaza. De Europese Unie die heeft onlangs 280 miljoen dollar beloofd aan, aan, de, aan de Palestijnen... onder voorwaarde, en dat werd openlijk in de Europese Raad toegegeven... dat zij hun, ex, hun de terrorisme niet naar Europa zullen exporteren. Het is gewoon afkoopsom geweest. We betalen gewoon, Amerika trouwens ook, betalen gewoon afkoopsom aan die terroristen. Ja. Maar de intense tragiek is natuurlijk al die Palestijnse kindertjes die vanaf drie, vier jaar opgevoed worden met, met haat tegenover het Joodse volk. Ja, want als we uh, dat, dat schetsen uh, wederzijds, is er ook wederzijds, wederzijds haat van het Joodse volk naar de Palestijnen? Mm -hmm. Bestaat dat? Uh, want, soms, want we, bij want sommigen we, wel. We hebben dus gezien dat, dat de Arabieren eigenlijk nog steeds een plek hebben in, in Israël, ze hebben ja. plaatsen in de... Maar rabbijnen en ook gewoon Israëlische leiders doen hun uiterste best om hun kinderen zo op te voeden, dat ze niet in haat tegenover die Palestijnen komen te staan, tegenover hmm. die Palestijnen komen te staan. Ja. Want dat is, zo, zo kun je nooit vrede krijgen. Nee. En Gods plan is natuurlijk heel duidelijk. Kijk... God die heeft dat nu eenmaal aan, aan Israël toebedeeld. En, en de hele wereld die wil momenteel een Palestijnse staat. Ja. zelfs, Sharon, zelf, zelf, zelf, zelf, Sharon wil het Ja, ik wou zeggen, Israël zelf ook. Ze, ze kunnen niet anders. Ze staan enorm onder druk van Amerika natuurlijk. Maar nou, heeft dat ook te maken met het Oslo-akkoord? De Oslo-akkoorden... Sommige rabbijnen noemen dat het verbond met de dood. In Jezaja staat dat Israël een verbond met de dood zat. Want met de Oslo-akkoorden zijn Arafat en de terroristen weer binnen Israël gekomen. Ja, maar goed, um, God is ook een God van waarheid. God is ook een God van, die zegt uh, tegen ons, van, als je wat belooft, moet je het ook doen. Ja. Um, wat, wat moeten we daarmee? Uh, als, als Israël akkoord is gegaan met de situatie, Oslo-akkoorden, ja. um, uh, hoe moeten we dan met die regels van God naar het volk toe, naar ons toe en naar het volk toe, van als je wat ja. zegt, dan moet je het ook doen. Ja. Ook deze dingen die zijn ons ten voorbeeld geschied, zegt de Bijbel. Allemaal ja, ja, ja, ja, ja, ons voorbeeld, dat ja, ja. haal je goed dat vind ik mooi. Ja, ik vroeg me even af, van, van zit daar niet ook een stukje... Ja, Laat ik een voorbeeld noemen. Ja. Kijk, in 1967 veroverden de Joden ook het tempelplein. Ja. Dat waar de tempel van Salomo stond, waar de tempel van de Heer Jezus stond, zal mm. ik maar zeggen. Ja. En daar staan nu die twee moskeeën. Ja, klopt. Drie eigenlijk. Zijn er nog een paar aan het bouwen. Onder de tempelpijn zijn er nog, die ja. er nog een aan het bouwen. Ik probeerde erop te komen, maar ik mocht er niet op. Oh, oh mijn broer die is pas een is geweest, die kon er wel op. Oké, okay, nou, dat verschilt van dag tot dag waarschijnlijk. Maar goed. En toen zei de rabbijn van het leger, op rabbijn Goren, die zegt, laat meteen dat zootje afbreken en de tempel herbouwen. Nou, dat, dat zou een voortgang zijn van het profetische proces. Ja. Maar Mosje Dayan, herinner je, die generaal met het lapje? die man met het lapje. Die zei een week daarna, die zegt: nee, dat doen we niet. We gaan de moslims niet voor het hoofd stoten. We zijn vriendelijk en liefdevol tegen de moslims, hartelijk tegen de moslims. En we geven het tempelplein in beheer aan een moslimbeheersraad. Misschien zijn ze dan aardig tegen ons en begrijpen ze dat wij geen slechte bedoelingen met ze hebben. Ja. Ja, dat is natuurlijk van die kant verkeerd afgelopen. Ja. En daardoor is het profetische proces jaren achterop gekomen. Snap je? Want God die werkt met mensen samen. Ja. Zoals de Israëlieten die. Maar hij heeft natuurlijk ook een bijzondere timing. God heeft een bijzondere timing ja. voor alles. Voor maar alles die, time, in... die timing die ligt in de hemel ja. en daar kunnen wij niet aankomen. Nee, maar goed, door, door zo'n actie van Moshe Dayan komt het misschien wel weer in de timing van God, of niet? Of. Nou, ik zou, het eerder er, zo zeggen, snel ik zou het eerder zo zeggen, God heeft plan A, plan B, plan C. Oh ja, ja. En als plan A niet gaat de tempel, dan komt hij op plan B en dan komt hij op plan C. Ja. Hij komt wel tot zijn doel. Heeft dat dan ook weer te maken met dat geduld, die genade? Eh, dat heeft te maken met het geduld. Ook genade voor, voor de Palestijnen? Ja, natuurlijk. Natuurlijk ja. zijn ook mensen. Ja. Nee, en God nee, heeft ook, liefde de Jezus, ook voor die mensen gestorven. Absoluut. Ja. Hm? En, en, en dat zit hem ook met Gaza verband. Hoezo dan? Omdat de Bijbel die leert dat heel duidelijk, dat er oordelen over Gaza komen en rampen komen er over Gaza. En je Amos staat ergens, omdat gij een hele bevolking uit Gaza hebt weggevoerd. Komen de rampen over Gaza? Nou, dat hebben we gezien. En dat, dat heeft te maken met, met het feit dat... Uh, met de ontruiming van Gaza. de ontruiming van Gaza. Ja. En, en, en zo... Maar is dat een hele specifieke tekst die je daar nu op kan leggen? Uh, ja... En Stefania spreekt erover. En Jeremia spreekt erover. Jezaja, alle al profeten spreken over, de, over Gaza. Over de Gaza-strook. Dat is een heel duidelijke zaak. Ja. Het profetische gebeuren, maar daar kunnen we later misschien over hebben... is door de Gaza-ontruiming in een enorme stroomversnelling terechtgekomen. Er gaan verbijsterende dingen gaan er gebeuren. Over Gaza? Verwacht jij rampen verwacht over, over jij ramp? ja, Maar verwacht jij specifiek rampen over Gaza? Ja, ook. Ook oh, dat gaat gebeuren. Ja. Is, het, is het dan mogelijk dat uh, de volhardende... Uh, ...Sharon eigenlijk een instrument op dat moment in Gods handen is om, om, om daar het volk ja. weg te halen. Ja, alles is een instrument van Gods handen. Ja. God is zo geniaal. Hij heeft alles geschapen met een doel. Zelfs de goddeloze heeft hij geschapen met een doel. De ja. had Hij ook nog met een doel geschapen. God kan alles gebruiken. Precies. Maar Kijk, gaat in je eigen leven ook. Eh, Hoe lang duurt het vaak bij mensen voordat ze tot bekering komen? Wat voor ellende moeten ze door? Ja, precies. Hm? Hadden ze een paar jaar eerder tot bekering gekomen, was het een stuk soepeler gegaan in hun leven. En ja, zo gaat het in de grote wereld ook. Ja. En God die wacht maar, en die kijkt maar, en die ziet maar. Oh, dan moet hij zijn plan weer wat opschuiven. En, begrijp je? Ja. In zijn, en, en de leidraad is daar Gods barmhartigheid, Gods genade en Gods goede tierenheid. Maar even terug op dat Oslo-akkoord. Uh, de, de, de waarheden van God, de beloftes die je maakt, moet je nakomen. Uh, zit, daar, zit daar ook iets in van dat je zegt van ja... Nou kijk, het, het probleem is dit. Het is het evenwicht tussen de landbelofte en een stuk zoeken naar vrede. Precies. Snap je? Ja. En de seculiere joden leggen meer de nadruk op zoeken naar vrede. En de orthodoxe Joden leggen meer de nadruk op de landbelofte. Ja, die dus... dingen moeten samenkomen. En die ja. moeten op een of andere manier samenkomen, en dat kan natuurlijk alleen de Messias. Ja. En die zullen ook op een gegeven moment samenkomen. Ja. Want vanlopig het... claimt de hele wereld, claimt Jeruzalem en claimt een uh, Palestijnse staat. En, en we horen de Palestijnen ook regelmatig roepen, nou, Jeruzalem, dat moet de hoofdstad van ja. de Palestijnen worden. Ja, mogen we daar de volgende keer over? Ja. Dat, is Dan gaan we... is. Okay, dat is een heel dat apart Oké, dat is een heel apart... We we nog even iets over die, dat land zeggen. Ja even iets uit de profeet Joel en dat is zo bijzonder is dat. Joel hoofdstuk 3, een heel bijzondere profetie vers 1, want zie in die dagen en in die tijd, welke dagen welke tijd? 100 jaar geleden, 1000 jaar geleden over ja, 100 jaar? Precies. Nee, wanneer ik een keer zal brengen in het lot van Juda en Jeruzalem. Deze tijd, dat zien we nu. Juda en Jeruzalem, Jeruzalem is in Joodse handen, Joodse volk is teruggekomen. Wat ja. gaat er gebeuren? Zal ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Jozefat? Wat is dat, het dal van Jozefat? Dat is een de de dalvlak bij Jeruzalem. Dus daar komt een leger van de verenigde naties. Alle volken verenigde naties, hetzelfde. Ja. En ik zal met hen in het gericht treden... ...ter oorzake van mijn volk en mijn erfdeel Israël. Zal God zeggen, wat hebben jullie met het Joodse volk gedaan? Mm -hmm. Wat hebben jullie met Israël gedaan? Dat zij onder de volken verstrooid hebben. Zullen we het volgende keer over hebben, hoor. de verstrooiing van Israël. En denk erom, God vergeet niets. Nee. Okay. Al die verstrooiing, 1290 zijn ze Engeland uitgejaagd. 1492 uit Spanje, 1496 uit Portugal, uit Duitsland en uit Oostenrijk en uit Ook Overal zijn ze weggejaagd. Mm -hmm. Gaat God oordelen. God vergeet niks. Terwijl zij, wat staat er dan? Terwijl zij mijn land verdeelde. Ja. Waar zijn ze nu mee bezig? Mensen, het is zo griezelig, zo gevaarlijk wat er nu gaande is, dat ze het land van God verdelen. Daar komt een enorme oordeel over. God gaat daarover afrekenen. Ja. En ook, ook Amerika. Dat is, kijk, toen Engeland het land ging verdelen, is Engeland zijn hele wereldrijk kwijtgeraakt. Je weet waarschijnlijk, Engeland is het grootste wereldrijk geweest wat er ooit bestaan heeft. Mm -hmm. Van oppervlakte ja. was, de vlag ging niet onder, de zon ging niet onder in het Engelse wereldrijk. Ja precies. Zo groot was het. Ja, ja. Ja. In 1956 heeft de Engelse premier Anthony Eden een telegram naar de Amerikaanse premier gestuurd over to you. Want ze waren het wereldrijk kwijt. En toen is Amerika wereldrijk geworden. Ja. En zolang Amerika, Israël de hand boven het hoofd hield tegen het Arabische geweld, werd Amerika gezegend. En ieder moment dat president Bush senior, president Clinton, president Bush junior Israël onder druk zet... ...komt er een waarschuwende ramp over Amerika. Dat zie jij zo? Dat, dat mogen we ook zo profetisch duiden, maar dat, dat kun je dat... Ik zal zegenen wie u zegt en vervloeken wie ja, u vervloekt. Ja, dus, dus vanuit die tekst... Ja, vanuit die tekst is dat heel duidelijk. En ja. als dat één keer voorkomt, zeg je het is toeval. Ja. Als twee keer voorkomt, zeg je het zou toeval zijn. Als drie keer voorkomt, nou, dat zijn minstens twintig voorbeelden... ...dat op de dag dat de Amerikanen Israël onder druk zetten... Dat er een, een soort Katrina komt, dat 9-11 komt, de Twin Towers die in elkaar uh, geterroriseerd zijn. Dat er uh, een grote brand of een, een aardbeving komt in Amerika. Op de, op de dag zelf. De, de New York Times, op de linkerkant staat grote ramp in Arkansas bijvoorbeeld. En de rechterkant, rechterkolom staat: president Clinton zet uh, net een jou onder druk. So. Veel kloos ligt dat bij elkaar. Home, close, ligt dat bij elkaar. Ja, ja. God heeft een lik op stuk beleid op dit moment ten aanzien van zijn volk. Want God is bezig dit volk te herstellen. Dus God zegt eigenlijk, van: op het moment dat je probeert om mijn land te verdelen... dat wat ik heb bepaald, de ordening die ik heb gegeven... dan gaat het fout. Dan nou gaat het fout, ja. Okay. ja dan, je... dat, maar God blijft langmoedig. Ja. God blijft waarschuwen. Ja, precies. Ik neem wel eens het voorbeeld van, van uh, een moeder... En het zoontje is vreselijk lastig en je zegt, Kees, ik waarschuw je, want als je dit doet en dat doet, krijg je een pak slaag. Mijn moeder hoopt in haar hart dat het niet nodig is. Precies. Tweede keer, ik denk erom, het is de laatste keer dat ik je waarschuw. <laughs> en ze hoopt echt ja. dat het de laatste ja, keer is. Ja, absoluut. En, en zo is onze hemelse vader nou ook. Ja. Hij blijft waarschuwen. Hij blijft langmoedig en, ja. uh, en wij zouden eigenlijk meer oog moeten krijgen voor de waarschuwingen van God. Ja, maar ook mensen die niet geloven. Ja, nee, precies. God blijft ja. waarschuwen, mensen. Ja. Doe nou wat ik van je vraag. Wat vraagt God van ons? Wat is zijn gebod dat wij geloven in de Heer Jezus? Ja. Dat is zijn geboden. Daar komt allemaal op. Ja. Het is geweldig interessant allemaal. En, uh, ja, we moeten toch gewoon dit weer doorzetten naar een volgende aflevering. Want uh, hoort het, de tijd is gewoon op. En uh, volgende keer gaan we weer verder. Ik wil je hartelijk bedanken voor uh, jouw uitleg tot nu toe.